Twee uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Door de storm is op de Noordzee boven Ter Schelling... een zeiljacht met twee Nederlanders aan boord in problemen gekomen. De motor van het schip is uitgevallen... en door de storm kunnen de zeilen niet worden gehezen. De kustwacht probeert de opvarenden met een vlot van het schip af te krijgen. Uit het hele land komen meldingen over stormschade... vooral over afgeweide takken en omgewaaide bomen. In Roermond raakte een vrouw licht gewond toen een bouwstijger omwaaide... Bij Arnhem werd aan het eind van de ochtend de A12 deels afgesloten... omdat een lichtmast dreigde om te waaien. Op Schiphol zijn geen problemen doordat de wind uit de goede hoek komt... en ook op het spoor vallen de problemen mee. Boven land waait het krachtig tot hart. Aan zee staat een storm, windkracht 9. Nederland krijgt het geld dat is geleend aan Griekenland niet meer terug... denkt directeur Teulings van het Centraal Planbureau. Hij pleit er in het tv-programma Buitenhof voor... om de schulden zoveel mogelijk kwijt te schelden... Dat is volgens Teulings nodig om de Griekse economie weer gezond te maken. Nu wordt niet in het land geïnvesteerd, omdat de investeerders bang zijn dat ze worden meegezogen in een faillissement, zegt Teulings. Volgens hem zijn de schulden voor Griekenland te hoog opgelopen om nog terug te kunnen betalen. De CPB-directeur pleitte er verder voor dat de Europese begrotingsnorm van 3% wordt losgelaten. Die norm is volgens hem onhoudbaar door de recessie. Schaatser Koen Verweij heeft bij wereldbekerwedstrijden... in de Russische stad Kolomna goud gewonnen op de 1500 meter. Hij kwam tot een tijd van 1.45.56 en bleef daarmee de Belg Bart Swings voor. Het brons ging naar de Amerikaan Brian Hansen. Maurice Vriend, die vorige week in Tialf bij zijn debuut het goud opeiste... werd nu zesde. Het weer in het noordwestelijk kustgebied en zuidwesten stormkracht 9. Landinwaarts waait het krachtig tot hart en is er bovendien kansen windstoten... Verder breekt vanuit het zuiden de zon door, maar er is ook kans op een bui. Het is een graad of 11. Morgen bewolkt in periode met regen. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Duitsland staat bij knooppunt 2 kilometer. Het heeft alles te maken met een spoedreparatie aan een lichtmas in de middenberm. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de andere rijband zijn twee rijstroken dicht, maar daar is geen vertraging. En nog even waarschuwen, want in het noordwesten en westen van het land... moet het verkeer nog rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. De coachingskalender is al tien jaar de bron voor dagelijkse inspiratie... en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Vanavond in Cairo brandpunt. De zucht naar vrede in Israël. Wat is er gebeurd met de erfenis van Rabin? En het enige tastbare bewijs van de folteringen in Argentinië. Ik, ik kan het echt niet geloven wat mijn ogen hebben ooit gezien. Vanavond kwart over tien bij de Cairo Nederland 2.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 Goedemiddag, vier minuten over twee. We zijn er tot zes uur met lekker veel sport. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie en eentje daarvan is al een tijdje bezig in kerkraden. Rode EC tegen Ajax, Frank Wielaert. Nog een klein kwartiertje te gaan en Ajax heeft een serieus probleem. Want het krijgt die bal maar niet voorbij die Poolse doelman van Rode EC. Proes is de plaaggeest van Ajax. En Sim de Jong heeft hem al een keer verwijtend aangekeken. Hoe krijg je het voor elkaar al die ballen eruit te halen, met name na de rust... Het is al een paar keer miraculeus met een hand en een been bij een goede kans voor Ajax geweest. En dat leidt ertoe omdat Roda Forrest al gescoord had dat de ploeg uit Kerkrade nog steeds voorstaat met 1-0. Verder is om 1 om half 3 koploper PSV tegen Vitesse, AZ tegen Feyenoord. En als toetje om half 5 ook nog fc Twente tegen Zwolle. We volgen natuurlijk alle afstand op de wereldbeker Schaatsen in Colomba. Om 5 uur de Formule 1 in Rio de Janeiro. De ontknoping wordt het vettel of heeft Alonso toch nog iets bedacht? Zwemmen, EK Kortebaan en het veldrijden in Gieten. Heel veel sport vanmiddag dus in langs de lijn. You don't have to be beautiful.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 We could do the tour Een beetje hè? Ik bedoel, Tom Jo is jouw tijd, Arno is een beetje mijn tijd. Afhaal. Kisser 1988. Deze uitvoering geven wij heel weg. <laughs> natuurlijk. We gaan naar Roda, J.C., Ajax. Ajax voor de zoveelste keer in een uitwedstrijd is een probleem. En het leuke is Frank Wieland, ze zijn er zelf altijd weer verbaasd over. Hè? <laughs> ja, dat het ze dat maar <laughs> blijft overkomen. Ja, het is, uh... is uh, ongelooflijk, inderdaad. Dat vinden ze dan in ieder geval uh, zelf. Nu is er nog 10 minuten te gaan, dan staan ze 1-0 achter tegen uh, Roda. En uh, dat hebben ze toch voornamelijk aan uh, zichzelf te danken. Want de eerste helft hebben ze eigenlijk min of meer voorbij laten gaan... Uh, zonder serieus gevaarlijk te worden. Eén aardige kans gezien in die eerste helft voor uh, Siem de Jong. Maar die uh, kreeg heel weinig tijd om goed aan te leggen. Dus uh, schoot hij uh, uiteindelijk over. Na de rust hebben ze wat meer kansen gehad. De ajax hier ook heel veel balbezit, maar dat was rust ook zo... En dat heeft toen heel weinig opgeleverd. Nu heb ik wel langzaam maar zeker het gevoel dat Roda het onheil een beetje over zich aan het afroepen is. Eriksen heeft, terwijl we luisterden naar Tom Jones, nog een aardige kans gehad. Een schot uit de tweede lijn schoven, maar net naast de goal van Proes. Maar die heeft een Engeltje op zijn schouder zitten vandaag. Want schier onpasseerbaar, tot nu toe in ieder geval. Daar komt weer een diepe bal. En wordt weggegeven in eerste instantie. Dan Eriksen en dan zit hij inderdaad, heb ik het net gezegd. Dat uh, die 1-1 er aan zit te komen. Eriksen schuift eerst naast hem. Maar dan ineens valt die bal bij de tweede paal. En daar staat niemand bij Eriksen. Die is goed doorgelopen vanaf het middenveld. En die neemt aan en schiet dan in de verre hoek. En dan is Proes uiteindelijk toch verslagen. En staat Ajax op 1-1. En is het daar eigenlijk al behoorlijk blij mee. En dat mag je dan ook wel weer verbazen. Want Ajax hoort uit bij Rode uh, in de titelstrijd natuurlijk uh, te winnen. Want volgende week de topper tegen PSV op het programma dan mag je niet de schade oplopen dat je hier punten uh, verliest. Want dan wordt de achterstand, ervan uitgaande dat PSV uh, vanmiddag gaat winnen... dan uh, wordt de schade natuurlijk de achterstand wel heel erg groot. 1-1, dat is in ieder geval iets voor de Amsterdammers in de slotfase tegen Rode JC. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De eredivisie. Penalty. En daar is de goal! Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen in Nijmegen waar NEC tegen FC Utrecht eindigde in 2-0. Bij de goals werden gemaakt voor de rust door Ten Voorde en Platje... Het was een rode kaart voor Bulthuis die twee maal gil kreeg, 11 minuten voor tijd. Een mooie overwinning voor NEC dat na de nederlaag tegen Vitesse... vorige week veel spelers moest missen door schorsingen. Daarover trainer Alex Pastoor. Kijk, nu missen we er een paar. En, uh, en de manier waarop we onze zaken gewoon willen aanpakken... Ja, die, die is in feite wel hetzelfde in de basis. We willen graag aanvallen, we willen energie in de, in de wedstrijd brengen. En op uh, het moment dat je dat doet uh, en de manier waarop wij voetballen... Ja, dan, uh, dan betaalt zich dat regelmatig uit. En dat is gewoon hartstikke leuk. Maar ja, ik, ben, uh, ik, ik, wil, ik wil en ik moet er ook van genieten. Maar uh, ja, op het moment dat we dit kunnen, ook uh, uh, met deze jongens die uh, ja, nog niet zo lang hebben meegedaan, dan, uh, dan wil ik meer. Melvin Platje deed vorige week tegen Vitesse wel mee. Hij ontfusselde toen Piet Veldhuizen de bal en scoorde. En gisteren was er een soortgelijke situatie. Utrecht doelman Robin Ruiter vergat dat Riks achter hem liep, die de bal van Robin Ruiter afpakte en bij Platje bezorgde. Nee, gewoon jagen en misschien wordt de keeper een beetje bang. En uh, Robin Ruiter zag volgens mij Søren Rieks niet achter hem. En uh, ja, dat was, uh, uh, toen gaf hij mooi af aan mij en uh, schoot ik hem goed in. en uh, een lekker goalje. Ja, je zou wel denken, naar de blunder van vorige week... een gewaarschuwd doelman telt voor twee. Nee, ja goed, het, het gebeurde veel thuis, het gebeurt mij. En, uh, ja, ik hoop dat dit wel de enige keer is in mijn carrière. Want uh, ja, dit soort fouten mag niet. Al dus Robin Ruiter en daar is zijn trainer Jan Wouters het mee eens. Ja, nou ja... Die fout heeft hij gehad voor zijn hele carrière dan maar. Hè. Het kan gebeuren. Maar wat ik erger vond is de manier waarop wij aan de wedstrijd zijn begonnen. De eerste 25 minuten slap. Geen baltempo in de duels. Niet scherp. De eerste 25 minuten was gewoon... Ja, van onze kant niet om aan te zien. Zometeen ja. het vervolg van de wedstrijden van gisteravond. Maar eerst even naar de huidige situatie. Rode, is zet er Ajax, Frank. Goed vijf minuten nog. Het is 1-1. En Ajax uh, op jacht naar de overwinning. Naar die late gelijkmaker dus uh, uiteindelijk van Eriksen. Nu achterin hemte die de bal maar naar voren toe roeit. En daar gaat dan Flederes uh, achteraan. Die komt ook nog eerder bij de bal dan Veldman. Die uh, in deze wedstrijd is ingevallen voor al de wereld. Die een schop in het gezicht kreeg van Malky. Ook die is trouwens intussen gewisseld. En uh, hij moest daarna naar de kant. En dus uh, Veldman nu samen met Sander centraal achterin. Even de combinatie met Palsen. Geen vlekkeloze combinatie. Maar ze komen eruit. De heren. Uiteindelijk de bal bij uh, Sander. Middellijn oversteken. En dan uitzoeken. Waar die bal naartoe moet. Fischer. Dan krijgt Sander hem weer terug. Zijn we weer op de helft van Ajax. Dat is niet de bedoeling. Mag ik aannemen. Dus Veldman maar met de bal over de middellijn heen. Opnieuw Fischer aan spelen. Aanname is niet goed. Maar Eriksen brengt redding. En dus het schot uiteindelijk van Schöne. Van, nou ja, wat zal het zijn? 20 meter ongeveer over de goal van Proes heen. Zo leidt het in ieder geval wel weer tot een schietkans. Maar dat is eigenlijk te weinig voor Ajax in deze slotfase van de wedstrijd. En Proes ja, neemt. Alle tijd die, die hij uh, nodig heeft. om voor het nemen van die doeltrap. Want 1-1 dat zou een mooi resultaat zijn. voor Rode JC. dat natuurlijk onderin speelt. 1-1 tussen Rode JC en Ajax. Onderin speelt ook Willem 2. Die speelde gisteravond tegen Herakles. En het werd 2-2 bij de Russels. Het 0-1 via Arme, Armenteros. Het werd 0-2 via Armenteros. Vossenbelt 1-2 en Peters 2-2 En Koenders. kreeg Rote daar in de blessure thuis. Herakles is de laatste weken geroemd. om het frisse en gewaagde spel. maar dat het team van Peter Bos een 2-0 voorsprong weggeeft in de slotfase, is toch echt niet wat de trainer in de kleedkamer had afgesproken. Dit willen 2 hadden we verwacht, inzakkend, spelend op de counter. Nou, dan moet je dat in een hoog tempo kapot spelen, je vrije man het middenveld in zien te brengen. Maar wij speelden in zo'n laag tempo, zo slap inspelen, zoveel balverlies. Dat, uh, dat was erg slecht, je komt desondanks toch op 1-0 voor. En uh, de tweede helft vond ik dat we iets beter speelden, dat we iets beter begonnen. Je maakt de 2-0, ja, dan moet die wedstrijd allemaal gespeeld zijn. En je krijgt ook de kans hè, via Sam op, uh, op de 3-0 alleen voor de keeper. En bijna in de tegenstoot maken ze 2-1. En dan weet je dat ze er weer in gaan geloven. En maak je het jezelf geheel onnodig uh, moeilijk. Onnodig moeilijk. En waar Peter Bos dus baalt dat hij in de laatste minuten de wedstrijd weggeeft... is Willem 2 speler Peters natuurlijk blij dat hij de gelijkmaker kon scoren vlak voor tijd. En wat is dan mooier? De speler beschrijft zijn goal. Het is een uitdraaiende bal. Deze week op getraind. Dat uh, voel ik me als, als kopper wel lekker bij. En, uh, en hij neemt hem en uh, pas weer is een keeper die, uh, die vaak komt... Uitdraaiende bal is natuurlijk moeilijker insch inschatten, dus ik zie dat die bal een hoge snelheid heeft. En of het nou de vermoeden is of de hoop. <laughs> maar ik, ik verwacht of hoop dat hij hem los gaat laten. En, uh, en dat gebeurt. En uh, ja, schiet klaarleggen. En uh, ik raak hem nog niet uh, super, maar hij zit er wel in. Hij zit er wel in. We gaan kijken in Kerkrade bij Frank Wielard, Rode J.C. Ajax. Oeh, oh, wat een opluchting, wat een opluchting. Bij het uitvak van Ajax. Daar waar de supporters het liefst allemaal... Lassen lasse scheunen zouden willen omhelzen, Want hij bevrijdt Ajax in Kerkrade. 2-1 is het geworden... Vlak voor tijd. ...voorzet van uh, mooi Sander En die valt dan op het hoofd van uh, Lasse Schöne. Maar die krijgt hem niet onder controle. krijgt hem dan vervolgens wel weer keurig netjes terug afgeleverd... ...voor zijn uh, rechtervoet. En hij twijfelt niet. Hij draait om en uit de draai schiet hij de bal achter Proes. En zo staat Ajax op een 2-1 voorsprong. En krijgt het uiteindelijk uh, loon naar werken. Want het heeft zichzelf in de problemen gebracht. Voorrust en narust eigenlijk alleen maar geprobeerd dat te herstellen. En uiteindelijk lukt dat. Roda heeft uh, bijzonder weinig kunnen doen... Om echt gevaarlijk te worden. Alleen maar uh, geprobeerd te counteren. Maar voorin kwam het daar uh, met Hupperts bijvoorbeeld uh, wat snelheid tekort. Wat vernuft tekort. En Ramzi, ingevallen na de rust. Die uh, heeft een hele slechte invalbeurt. Dus daar heeft Rodië ook niet zo heel gek veel aan. En Ajax, die 2-1. Je zag aan alles een enorme opluchting. Want die half 1-wedstrijd, daar zou het na afloop natuurlijk weer over gaan. Dat ze die weer niet hadden kunnen winnen. Drie keer gespeeld, drie keer gelijk. En nu dan die 2-1 voorsprong. En dat ze dit gaan vasthouden, ja daar twijfel ik eerlijk gezegd niet zo heel erg aan. Want gaat, laat uh, Roda dit maar eens gaan omdraaien. Dat de hele tijd tegenhouden. En nu moet je ineens een doelpunt gaan maken. Zonder dat Malki in het veld staat. Nee, met is ook al gewisseld. Dan staat eigenlijk voorin alleen maar uh, Hupperts. En die uh, is de lucht uit zijn longen al een tijdje kwijt. Dus kan Ajax gewoon deze wedstrijd in principe uh, uitspelen. Nu met de ingooi van uh, Blind. Aan de linkerkant, combinatie met de Eriksen. Het is geen vloeiende combinatie tussen Eriksen en Fischer. Maar uiteindelijk Fischer die gaat naar de hoekvlag met twee Rode JC spelers in zijn rug. Dan wil hij hem eigenlijk uh, terugleggen naar Blind. En dan levert hij hem zo in bij uh, Rode JC. En dat levert dan uiteindelijk een vrije trap op omdat er een tikje wordt uitgedeeld. Daardoor blind. En dus kan Roda uitverdedigen via Proes. Iedereen nu wel naar voren toe. En Proes heeft ineens een stuk meer haast dan vijf minuten geleden. Toen uh, uh, Roda nog uh, op 1-1 stond. En uh, toen Proes dat eigenlijk wel uh, prima vond. Nu Donald tussen twee man In bal uh, woest naar voren gerost. Daardoor uh, de Jong. Maar niemand voorin. Want daar zou hij eigenlijk moeten staan. Fischer staat nu wel in de punt van de aanval. Waar hij eigenlijk aan de linkerkant hoort te staan. Daar gaat hij nu naartoe. Omdat Proes daar de bal brengt bij uh, Montaigne. Montaigne. Schiet hem dan maar hard naar voren in de richting van Donald. Die zou daar dan een kopduel moeten winnen. Flederes uh, pakt in ieder geval die tweede bal op. En dan Hemte die moet een voorzet geven. Maar die heeft al moeite genoeg om bij de bal te komen. Maakt een sliding en houdt daar een ingooi bij uh, over drie minuten. Zijn er nog te gaan. Flederis. Het zouden drie hele belangrijke, lekkere punten zijn uh, voor uh, Ajax. Na een week waarin het dus uh, ...enorm pak slaag kregen in eigen huis van Borussia Dortmund. En waar het eigenlijk dreigde de drie punten te verliezen... ...dreigde uiteindelijk twee punten te verliezen tegen de SC. ...en ze nu dan alle drie uiteindelijk toch nog in de tas heeft... Dan heb je ook een keer een lekker gevoel om zo'n weekje even een nieuw weekje weer in te gaan. Montaigne voor Rodi JC. Ajax probeert in ieder geval nog wel vooruit te verdedigen met Fischer. Danilo wordt nu ingespeeld en ook Eriksen gaat dan proberen Danilo zo moeilijk mogelijk te maken. Dus maar weer de bal breed. Montaigne gooit er maar weer de diepte in. Kan Hupperts er weer achteraan lopen. Maar zoals gezegd, de lucht bij Hupperts is wel zo'n beetje op de doelpunt te maken voor Rode JC. Vermeer Van vangt daar uiteindelijk achterin op. En Van Rijn die eigenlijk rustig blijft aan de bal. En hem dan zomaar weer inlevert achterin. Dat is dan wel weer heel slordig. Daar waar Schöne wel diep ging. Maar niet zo diep als Van Rijn die bal uiteindelijk neerlegde. Dus nu Danilo in de combinatie even met Soetsuin. Weer terug naar Danilo. Danilo dan ook maar weer de lange bal. Naar Donald. Die gaat het kopduel niet eens aan. Die vangt zijn tegenstander op. Dat mag allemaal van scheidsrechter Vink. Maar Roda blijft ook niet in balbezit. Dat zou ook enigszins kunnen helpen bij de beslissing van Vink om het maar te laten lopen. Bal diep gegooid door Ajax. Opgevangen daardoor. Biemans terug naar Proes. Proes dan maar weer de bal naar voren toe jagen. Maar die jaagt hem een hoek in. Daar is geen Roda-speler te bekennen. Maar wel Lasse Schöne. Die heeft nu even tijd en ruimte. Neemt ook tijd en ruimte. Lukoki slechte aanname. Ook ingevallen trouwens, die uh, man aan de rechterkant, Luc afgelopen week tegen Borussia Dortmund nog een basisplaats. Hij levert nu de bal ook in. En dan uh, in die overneemt voor uh, Rodejezee. Vlederen slechte aanname ook van hem. En dan zit Pauls ertussen. Kan Luc ook weer nog een keer gaan proberen om zijn tegenstander te passeren. Het lukt ook nu niet. Hemte is hem de baas. En nu Hemte uh, het middenveld oplopen. Bal de diepte in richting Donald. Die krijgt hem niet aangenomen. Gaat dan met de ballen al richting de hoekvlag. Moet hem terugleggen naar Ramzi. Heeft daar uh, nu... Uh, het oog in inderdaad dat Ramzi achter hem staat. Ramzi heeft dan tijd nodig. Gooit hem niet voor. Gooit hem naar Flederis. Hij kan aardig schieten van afstand. Maar dit is geen aardig schot. Dit schot gaat namelijk hoog over de goal van Vermeer heen. En dat uh, levert slechts een doeltrap op. En dan moet Fink eigenlijk alleen maar in de gaten houden. ...dat er niet te veel ballen het veld in komen te liggen. Eentje blijft er keurig achter de doellijn liggen. En voor meer in tegenstelling tot eerder in de wedstrijd... ...heeft nu juist alle tijd van de wereld om die doeltrap te gaan nemen. We zitten al diep in de blessuretijd. Drie minuten krijgen we erbij. We zitten al in die derde minuut. Dus het is wachten totdat Fink zegt dat het genoeg is en over is. Ajax dominant geweest in deze wedstrijd. 9 punten achter koploper PSV. En er was eigenlijk maar één opdracht vandaag. En dat is die achterstand niet op laten lopen... Of Terwijl winnen van de rode SC. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar er zijn niet voor niets liedjes over gemaakt. Want het helpt uiteindelijk allemaal wel. Ajax krijgt drie punten tegen rode SC. Dankzij een 2-1 overwinning vandaag. Gaan we even verder met het, het uh, voetbal van gisteravond. RKC tegen FC Groningen werd 1-1. Bij de rust om 0-1 door Kwakman. Na de rust 1-1 van Peppe. Het was een uh, rode kaart voor Michael de Leeuw van FC Groningen. Dat hij volgens arbiter Ketting een slaande beweging had gemaakt. Richting Rodney Schneider. Een gelijkspel dus voor RKC, waar volgens trainer Erwin Koeman... maar één team aanspraak maakte op de overwinning. Nou, ik denk dat we de wedstrijd hadden moeten winnen. Ik denk dat er één ploeg uh, uh, de zegen verdiend had. Dat was RKC, dat, was, dat dacht ik duidelijk. Robert Maaskant is ook tevreden met het punt. Alleen dat de 1-1 pas laat in de wedstrijd viel... zit de Groningen trainer niet helemaal lekker. Ja, nou, dat, is, dat is ook een beetje het punt. Alleen uh, ik vond ons dat, we, dat we ons de tweede helft... Doen wij voetballend gewoon veel te weinig? Want dan kan je het al lang beslissen op het moment dat je zelf brutaal bent. Ja, dan word je verder naar achter gedrokt. En RKC heeft al, denk ik, al twee eerder hele grote kansen gehad om de gelijkmaker te maken. Nou, dan gaat hij er nog in. Daar ben ik heel ontevreden over. Ik vind het wederom niet verdedigd met een overmelijk Maar dan moet je wel een punt meenemen tegen een ploeg die wel gewoon hier thuis van Utrecht en van PSV wint. En vlak voor tijd was er dus een rode kaart voor Michael de Leeuw. Het leek erop dat hij snijden sloeg bij het weglopen naar een corner. Maar er gebeurde niet veel, is de mening van de Leeuw. Nou ja, helemaal niks. Ik denk uh, dat op de beelden duidelijk te zien is dat ik, uh, dat ik me omdraai... en uh, hem eigenlijk niet uh, in mijn ooghoek zie. En uh, ja, we knallen eigenlijk met de koppen tegen elkaar aan. Als je dan ineens de rode kaart uh, te zien krijgt... dan denk je, ja, wat, wat, hebben, wat, wat heeft de scheids gezien wat, uh, wat ik niet heb gedaan? Dat, uh, ja, dat vraag je dan op dat, ja, op dat moment wel af. En dan maar even naar Rodney Schijder. Ja, wat is er nou precies gebeurd? Ja, ik heb het net uh, teruggezien. En uh, in eerste instantie, uh, ja, ik kreeg zo'n harde tik uh, tegen mijn slaap. en ik dacht, uh, ik dacht aan opzet. Maar goed, ik heb net de beelden gezien. En uh, ja, hij doet het helemaal niet expres. Dus uh, een uh, onterechte rode kaart. Terwijl hij toch behoorlijk lachte, rollenbollen daar op het veld. Niet dan toch nog maar even de uitleg horen van scheidsrechter Ketting. Ja, dat kunnen hun zeggen. Wij zijn er in het veld om, er, uh, om te oordelen. En mijn assistent ziet dat en die roept dat gelijk. En daardoor komen wij tot de beslissing dat het een rode kaart is... namens de we nou, naar VVV Herenveen Eindigde in 1-1, Rus 0-0, Linse 1-0. Vindt Boka's om. wie anders zou je bijna nou zeggen 1-1. Gelijk spel, we zijn wel eens benieuwd naar de trainers natuurlijk. Eerst maar eens VVV-trainer Ton Lokhoff. Die er geloof ik best tevreden mee kan zijn hè Tom? Ik moet zeggen, natuurlijk zijn er dingen voor verbetering wat Maar ik heb wel een team gezien dat keihard knokt. Dat er alles aan doet om, om, om de punten te halen, om, om, om goed te spelen. Uh, dus wat dat betreft is er wel veel veranderd. En, en we geven veel minder weg als zeg maar een, een maand of vijf weken geleden. Nou, we naar de andere trainer, Marco van Basten. Geen drie punten andermaal, maar hij zag wel positieve punten. Nou ja, ik denk dat wij uh, na twee nederlagen echt behoefte hadden aan. Uh, in ieder geval een wedstrijd die niet kwetsbaar was voor ons. Dus wij hebben heel erg gehaald op de organisatie. Nou, Dat is uh, in de eerste helft goed gegaan. Beide partijen namen weinig risico. In de tweede helft uh, ging het ook goed tot op een gegeven moment de uh, doelpunt viel. En uh, ja, toen moesten we wat meer risico's nemen. Het brak de het, uh, het, het, ja, het wedstrijd een beetje open. En toen werd het ook wel weer wat leuker om te zien. Maar je zag ook dat het ook weer uh, ja, uh, kwetsbaarder werd aan onze kant. Dus uh, ja, dat is wel een beetje een, uh, een probleem wat we toch... Steeds beter moeten gaan zien op te lossen. Vandaag ging het in ieder geval uh, stukken beter dan de afgelopen weken. En dan was er vrijdagavond al een wedstrijd. NAC even opgeleefd. Blijft toch aardig in de problemen. Ditmaal werd op het avondje, notabene. Op de vrijdagavond dan weliswaar met 3-0 thuis verloren. Van het toch sterk dit seizoen spelende Ado Den Haag. En eerder vanmiddag eindigde dus Roda tegen Ajax in 1-2. Betekent voor de stand dat PSV koploper is: 33 uit 13. Twente staat tweede met 30 uit 13. En Vitesse derde met 28 uit 13. Ajax blijft vierde, maar heeft nu 27 punten uit 14 duels. En dan Feyenoord met 24 uit 13. De situatie onderin. 14e PECS vol met 11 uit 13. Nak heeft 11 uit 14. Roda blijft 16e. Blijft op 10 punten, maar nu uit 14. Nu wels Ook VVV 10 uit 14. En Hekkersluiter Willem 2 met 7 uit 14. Zometeen om half 3. PSV tegen Vitesse. AZ tegen Feyenoord. En om half vijf nog Twente tegen Pexvoller. Geeft ons tijd om even te kijken bij het veldrijden. een paar weken alweer bezig. Vandaag was uh, Marianne Vos uh, voor het eerst bij. Ze vierde haar entree in een cross. Ze won niet in de blubber en het zand van Gieten. De Britse Helen Wyman was sterker dan de wereldkampioenen Die een lang en succesvol wegseizoen even een tijdje rust had genomen. Is altijd relatief natuurlijk bij Marianne Vos. Gio Lippens, praat met haar. Je rentree, is het meegevallen of is het tegengevallen toch? Eh... Uh... Nou, ja, op zich, de wedstrijd viel, uh, nou ja, hoe het ging viel, uh, viel absoluut mee. En het, uh, het afzien valt altijd tegen. Maar goed, uh, daar hoort het bij. En uh, ja, daar moet je altijd een keer doorheen om, uh, om er weer uh, gewend aan te raken. Wat was het zwaarst? Toch de omstandigheden hier, modder. Uh, want als het een snel parcours was geweest, had ik me kunnen voorstellen, had je het ook nog wel een beetje op klasse gedaan, op routine. Ja, en dan had ik uh, inderdaad met de snelheid van de weg misschien nog wel, uh, wel beter uit de voeten gekund. Maar vandaag was het gewoon uh, duwen door de, door de modder. En ja, dat is natuurlijk veldrij. Maar dat betekent wel dat het extra zwaar is. En dat je, nou ja, dat je ergens uh, tegen kunt komen. En dat was nu ook eigenlijk net voor de, voor de bel kreeg ik een behoorlijke inzinking en moest ik toch echt even een tandje terugschakelen en uh, hellen laten gaan, helaas. Maar, ja. maar dat is de tol die je moet betalen voor de rust die je hebt gehad? Ja, ja die intensiteit die is uh, in zo'n cross zo, uh, zo hoog. Ja, daar ja, uh, moet je even aan wennen. En dat, in het rood rijden heet dat dan uh, zo mooi. Ja, en dat rood dat kon ik wel uh, klein een klein half uur volhouden, maar uh, niet de volledige wedstrijd. Heb je dit gevoel wel gemist de afgelopen tijd? Het gevoel van toch weer diep gaan? Ja, ja, ja. Nou ja, en in opbouw na het seizoen, dan probeer je de omvang te doen en min, minder die intensiteit. Dus ja, dan mis je dat wel. En ja, dat mis je dan ook vandaag in de wedstrijd. Maar het voelt wel weer goed. Wat gaat het trouwens voor het seizoen worden? Want je gaat er nu weer even uit. Je gaat naar Zuid-Afrika. Wanneer kom jij weer terug? Ik uh, kom over, uh, ja, over vier weken. Ben ik weer terug in het veld. En dan, uh, ja. Nou ja, dan uh, hoop ik er weer te staan. En daarna, wat gaat er daarna gebeuren? Je blijft op de weg rijden ongetwijfeld. Maar die mountainbike, hè, ik hoor al verhalen dat je daar toch echt serieus mee aan de slag gaat. Ja, nou in eerste instantie zal daar zijn gewoon heel veel uh, doen. Dus uh, ervaring opdoen op de mountainbike in training. En uh, ja, technisch ga ik heel veel tekortkomen. Maar dat is dan juist ook de uitdaging omdat daar nog heel veel verbeterpunten in zitten. En dat vind ik ontzettend leuk. Dus ik ga kijken wat ik, uh, nou ja, hoe ik met die fiets uit de voeten kan. Maar... Het wegseizoen gaat er niet bij in hoor. Dit is uh, ook nog uh, hoog op het lijstje. Maar durf jij nu al te zeggen dat die mountainbike toch het doel gaat worden voor over 3,5 jaar de Olympische Spelen in Rio? Nee, dit is gewoon een, een, een probeerjaar. En uh, na de Olympische Spelen is dit wel de gelegenheid of nu het jaar om, om dat uit te testen en om iets heel totaal anders uh, te gaan doen. Maar de kalender die gaat ook nog wel uh, wat mooie wegwedstrijden uh, bevatten. Maar ja, tussendoor die, die mountainbike. En ik zeg al, het is gewoon ontzettend leuk om, uh, om even wat anders te doen. Ja, je hebt dat nodig, hè? Uitdagingen. Ja, ja nou ja, ik denk dat, dat je altijd iets nodig hebt om uh, de motivatie uit te halen. En iets totaal nieuws, dat, is, dat geeft uh, ja, überhaupt gewoon een, een boost. En voor de weg heb ik ook wel weer heel veel zin in. We zijn afgelopen week met de ploeg weer bij elkaar geweest. En uh, ja, een leuke groepen. Uh, en ja, hoe dan ook, dat geeft ook wel weer uh, ja, heel veel motivatie. In elk geval zit de eerste modder weer op de poten. Ja, ja de eerste modderbad hebben we weer gehad. Ja. Dus uh, ja, dat is ook wel weer leuk. En die, dat hoort gewoon bij de cross als je dan hier weer terecht uh, of je uitkomt en je gaat inrijden. Je komt in één rondje alweer helemaal onder de bagger terug. Denk ik denk, ja ja, het is weer begonnen. Het is weer begonnen. Marjan Vos, die komend weekend overigens een leuk wedstrijdje rijdt. Ze is door de organisatie van de baan in Manchester uitgenodigd... voor een Olympic Battle tegen de Britse Lizzie Armstead. De zilveren van Londen. En de twee nemen het natuurlijk een beetje voor de vorm. En een klein beetje meer geld waarschijnlijk op... tegen elkaar bij het onderdeel Omnium. Op de slotdag van de Europese kampioenschappen Korte Baanswemme... in Charteren hebben Sharon van Rouwendaal en Kira Toussaint... zich geplaatst voor de finale van de 200 meter rugslag. Van Rauwenaal zwom vanochtend de zesde tijd en zijn de achtste tijd. Bij de mannenplaatsen Julio verlinder zich... voor de halve finale van de 50-meter Vlinderslag. Meer daarover Stoog en zomaar één van uh, Bob van der Tak. En dan het golfen, want de Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy... heeft in Dubai het World Tour Championship... het eindejaarstoernooi van de Europese Tour op zijn naam geschreven. De nummer één van de wereldranglijst... Volbracht de slotronde in 66 slagen. En hield twee slagen over op de Engelsman Justin Rose... die met een fenomenale ronde van 62 maar liefst afsloot. Joost Luiten hoort. U denken begon de laatste dag als vijfde, is heel goed in dit veld. Sloeg ook nog eens een hole in Wan. U krijgt meer hoop, maar dat bracht hem toch niet verder. Want uiteindelijk bleek hij terug te vinden op de zestiende plaats. Radio 1: Het NOS journaal. half drie de hoofdpunten met Mark Visser. De doorvaderden van een zeilschip dat door de storm in de problemen was geraakt... op de Noordzee zijn gered. Ze zijn met een helikopter op weg naar Den Helder. Twee zijn volgens de kustwacht in goede gezondheid. De motor van het zeilschip was in uitgevallen... en door de storm konden de zeilen niet worden gehezen natuurlijk. Nederland krijgt het geld dat is geleend aan Griekenland niet meer terug... denkt de directeur Teulings van het Centraal Planbureau. Hij pleit er in het tv-programma Buitenhof voor... om de schulden zo snel mogelijk kwijt te schelden. Dat is volgens Teulings nodig om de Griekse economie weer gezond te maken. Op de aandelenbeurs in Cairo zijn de aandelen gemiddeld zo'n 10% gezakt... op de eerste dag dat de beurs open was... nadat president Morsi zichzelf meer macht had toegekend. De handel werd een half uur stilgelegd en daarna daalden de koersen verder. En een jongen van 16 uit Almelo is vannacht doodgereden... toen hij plotseling de weg overstak. Dat gebeurde op de Provinciale Weg in Wierde in Overijssel. De politie weet nog niet waarom de jongen ineens overstak. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. 1 minuut over half drie. Er zijn interessante wedstrijden. Twee hele interessante wedstrijden. Om te beginnen natuurlijk PSV tegen Vitesse en die houtkamp. Nummer 1 tegen nummer 3. En vooraf ook hier vanmiddag een indrukwekkend moment. Maarten van der Weijden, de Olympisch kampioen van Peking. Die sta op tegen kanker. Zeg maar introduceerde aan iedereen vroeg om te gaan staan. Dat deed iedereen. Ik zal mezelf ook hier aan het hart ging. Uh, Maarten van der Weijden zorgde ervoor dat de stemming in ieder geval al goed zat. Hoe gek het ook klinkt, want er wordt uh, veel geld ingezameld tegen kanker voor het KWF. En laten we hopen dat de wedstrijd ook uh, net zo mooi was als de woorden van Maarten van der Weijden. Want de wedstrijd staat op punt van beginnen. Even wat mensen eruit pikken bij PSV. Mark van Bommel, Kevin Strootman zijn gewoon weer terug. En Wilfred Bouwma in de basis, zijn 300e wedstrijd in de Eredivisie. Hij speelt omdat Willems geblesseerd is en dus niet kan meedoen bij Vitesse zeg maar ex PSV'ers de meest bekende Jonathan Reis hij staat in de basis samen met Wilfred Boni. En de andere ex-PSV'er komt uit de jeugd van PSV. Is Patrick van Aanholt. Scheidselt Nijhuis heeft gefloten. De wedstrijd is begonnen. Natuurlijk helemaal uitverkocht. Niet helemaal. Want de, PSV, de Vitesse supporters zijn niet allemaal meegekomen. Eh, misschien dat ze de bui voelen hangen. Wel gaat de diepte in. Buitenspel geconstateerd van Narsing. De eerste aanval dus voor PSV. Wordt afgevloten door dat Nijhuis. 13 gespeeld. 33 punten PSV. 13 gespeeld, 28 punten voor Vitesse. Vitesse dat het uitstekend doet. Uit alles gewonnen, zes keer. Maar PSV dit seizoen thuis, alles gewonnen. Ook zes keer. Dus een hele interessante wedstrijd. Balbezit voor Vitesse. Achterin bij de aanvoerder. Kasia. Kasia even de bal naar Theo Jansen. Theo Jansen terug naar zijn keeper Piet Veldhuizen. En reken maar dat iedereen op scherm staat op deze wedstrijd. Deze echte test voor Vitesse van Fred Rutte terug op het oude nest. Om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Maar dat wil PSV ook voor eigen publiek in de competitie. Uitstekend op Dreef de afgelopen weken met goede wedstrijden tegen onder andere Heracles... Thuis en Ado uit. Alleen in de Europa League, dus uitgeschakeld. En alles kan nu richting de competitie. Even gevaarlijk uitverdedigen. Maar Theo Jansen heeft de bal met Van Bommel op zijn huid. Het is een uh, mooi gevecht tussen die twee vanmiddag. En Jansen speelt de bal terug op zijn keeper. Het staat in deze openingsfase, na anderhalve minuut spelen, uiteraard nog altijd 0-0. Andere mooie wedstrijd die zojuist is begonnen in Alkmaar. AZ tegen Feyenoord. En er gebeurt al wat, Ronald van der Geer. Er is al gescoord door uh, AZ. Maar het doel is uh, geannuleerd door uh, scheidsrechter Blom en uh, zijn assistent. De goal was van LT door. Mooie paas vanaf de linkerkant van Hudmondsson. Eltidor ging tussen eigenlijk De Vrij en Matthijssen in. Maar nam de bal mee met de hand. Althans volgens de arbitrage. Ik heb net heel even naar de herhaling zitten kijken. Eén keer. Ik zag het niet heel overduidelijk. Maar er stond waarschijnlijk iemand een stuk dichterbij. die het wel zag. En het doelpunt gaat dus niet door. Maar het gaf wel aan dat Eltidor niet heel veel moeite heeft. om tussen De Vrij en Matthijssen door te komen. Goeie paas van Gudmondsson. En zo zijn we dus begonnen aan deze wedstrijd. Hier zijn het de nummers 5 en 12. Dat is op papier geen topwedstrijd. Maar AZ scharen wij toch altijd nog tot de top. Hoewel de de nu een beetje in een, een crisis is beland. Weinig punten heeft gehaald de laatste weken. Maar dit is altijd een wedstrijd op uh, scherp van de snede. Een wedstrijd waarin Feyenoord het altijd lastig heeft. En er is nog een tegenstander die uh, beide ploegen treffen vandaag. Dat is de keiharde wind hier in het stadion. Zorgt toch voor onvoorspelbaarheid als het uh, over de bal gaat. Bij AZ Gutmondson er dus wel bij. Over hem was wat twijfel na zijn uitvallen tegen FC Groningen. Maar hij staat aan de linkerkant. Verder geen verrassingen bij AZ. En bij uh, Feyenoord Boetjes in plaats van Verhoek een driemans voorhoede. En natuurlijk veel aandacht voor Grazia. Vier jaar speelde hij bij AZ met wisselend succes. Nou laten we zeggen dat de handen niet heel veel voor hem op elkaar zijn gegaan. In Rotterdam is dat allemaal anders. Hij is terug op Altmaarse grond. Is nog niet in balbezit geweest. Ze spelen iets meer dan vier minuten. Een goal is gemaakt door Elty Die is geannuleerd. Het is nog 0-0. Fred Rutte terug op Eindhovense grond. PSV Vitesse. Toch mooi om hem daar te zien, Andy. Ja, uitstekend. Uh, vlak voordat hij het veld kwam, even zeg maar, arm in arm met dikke advocaat. De twee kennen elkaar heel erg goed. En fijn dat uh, Rutte het uh, toch goed doet. Hij heeft uh, veel kritiek altijd hier bij PSV gekregen, omdat hij uh, weinig uh, won. Nou, 0-0 de stand met uh, Hutchinson in balbezit. Hutchinson raakt de bal kwijt, maar wordt geadverkeerd. Hard geattackeerd, geattackeerd door Marco van Ginkel. En Nijhuis zegt, geen gedoe, ik hou het kort. Meteen een gele kaart voor Van Ginkel. En dat is uh, opvallend, dat hij dus meteen al in de vierde minuut van de wedstrijd... bij de eerste overtreding van Van Ginkel een uh, gele kaart geeft Bas Nijhuis. Met andere woorden, hij houdt het kort. De vrije trap. Terwijl alles en iedereen op de helft van Vitesse staat. Op de keeper van PSV, Boy Waterman na, krijgen we de vrije trap. Mertens achter de bal. Hij gaat de bal voor het doelslinger waar de Rijk onder andere staat. Nee, hij speelt hem eerst naar buiten, naar Hutchinson. Krijgt hem dan terug en dan moet hij hem voor het doel geven. Doet hij ook. Goede bal. De eerste kans en het eerste doelpunt. Doelpunt voor PSV. En het is Timothy de Rijk die scoort. De verdediger mee naar voren bij dit soort uh, momenten. En al na 4 minuten en 10 seconden spelen is deze wedstrijd helemaal open. Omdat PSV scoort. PSV via Timothy de Rijk. Na de voorzet van Dries Mertens komt PSV op 1-0. Het is het, uh, even kijken, derde doelpunt dit seizoen van Timothy de Rijk. Hij zorgt ervoor dat het eerste bloed vloeit in het nadeel van Vitesse. PSV leidt met 1-0 tegen Vitesse.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 Bruces en die Houtkamp. Ja, PSV al zo snel in de topper op voorsprong tegen Vitesse. Wat een comfort. Ja, dat is uh, wel heel erg prettig voor Dick Advocaat en zijn mannen. Uh, overigens, een flinke ingreep nu van uh, Mark van Bommel op de bal. Uh, zodat uh, uh, Gael Kakuta er niet uh, vandoor kan gaan. En de bal is over de zijlijn gegaan. 1-0 dus de voorsprong voor PSV. Ik was heel benieuwd wat de wind zou doen toen ik hier aankwam. Buiten een enorme storm, maar binnen lijkt het mee te vallen. De vlaggen staan wel een beetje strak, maar uh, weinig invloed voor de spelers. Een vrije trap weer voor PSV. Want eigenlijk is Vitesse nog steeds de wonden een beetje aan het likken van dat uh, enorme uh, eerste doelpunt al. Dat belangrijke doelpunt na vijf minuten al van uh, Timothy de Rijk. Overigens, de Rijks zijn derde doelpunt in deze competitie. Nog nooit eerder heeft hij zowel bij uh, Feyenoord of uh, ADO Den Haag... meer dan drie doelpunten in een heel seizoen gemaakt. En nu staat hij al op drie. Balbezit voor, uh, voor Lens aan de linkerkant. Lens probeert er langs te gaan. Is er langs. Gaat dus straks gebied binnen. Lens zoekt en gaat dan langs. De verkeerde kant zeg maar voor hem. Want hij speelt de bal over de achterlijn. En hier lagen meer mogelijkheden... als Lens de bal voor het doel had gegeven... richting iemand uh, die vrij stond. Het is... Uh, 9,5 minuut gespeeld. Het staat nog altijd 1-0 voor PSV. Door dat snelle doelpunt van Timothy de Rijk. En kijken hoe Vitesse daar overheen kan komen. Balbezit aan de linkerkant voor jan ari van der Heijden. Probeert de bal de diepte in te spelen. Maar daar is geen ruimte. Dus speelt hij hem terug naar Theo Jansen. Die heeft meer zicht wat dat betreft om te kijken naar openingen. Bal gaat naar de rechterkant. Via Kasia eh, wordt eh, aan de rechterkant... Eh, wie is dat? De Marco van Ginkel bereikt. De man van de gele kaart. En de vrije trap. ...tegen waar dat doelpunt uit kwam, naar de vrije trap. Van Mertens. Nog altijd balbezit voor Vitesse, maar nog altijd op eigen helft. Nu gaat Van der Heijden de helft van PSV over, maar uh, gaat uh, de bal in de voeten van Van Bommel. Die speelt de bal meteen door naar Strootman. Strootman balbreed naar Mertens. Mertens binnendoor, prachtige bal. Narsing alleen voor de keeper. Narsing langs de keeper. Nee. Goed gedaan door Piet Veldhuizen die op tijd zijn doel uitkwam. Maar wat een heerlijk balletje binnendoor was dat van Dries Mertens op uh, Luciano Narsing. En die koos de verkeerde route voor hem, want hij ging langs. Piet Veldhuizen zijn rechterkant en daar zat hij goed bij. Piet Veldhuizen kon de bal, ook doordat er goed verdedigd werd door Janari van der Heijden, kon Piet Veldhuizen de bal pakken en zo blijft het 1-0 voor PSV. Maar is Vitesse zeker nog niet over die eerste klap heen? Gaan we eens even in Alkmaar. AZ tegen Feyenoord, Ronald van der Geer. AZ wat wel aardig voetbal, maar inderdaad weinig punten heeft. Want spelen ze vanmiddag ook weer aardig? Nou, ze spelen beter dan Feyenoord eigenlijk in de eerste 12 minuten. Het is uh, nog 0-0. Veel is op toeval gebaseerd tot nu toe in deze wedstrijd. Ik heb al geschetst dat hier wel uh, de wind van invloed is op het uh, verloop van het duel. Maar veel onnauwkeurigheid bij Feyenoord. Feyenoord is eigenlijk nog helemaal niet aan het voetballen gekomen. AZ heeft een paar aardige combinaties laten zien. Waarbij de 1 echt tot de verbeelding sprak. Een uh, lange bal van achteruit op het bosje van LT Vervolgens Maher. Halverwege de helft van Feyenoord. Goed verplaatst naar de rechterkant. Jammer alleen voor AZ dat de voorzet van Berends door Martens in die werd aangeraakt. Boven de achterlijn ging en de korte en vervolgens niks opleverde. Nu Feyenoord met schaken spelend aan de rechterkant. een corner, maar Gorter voorkomt dat met een uh, omhaal, Populair tegenwoordig in het voetbal om om te halen. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht. En Jan Maat, rechtsachter, mag nu uh, gaan ingooien. Blessuren zijn er al geweest voor Rijnen. Botsinkje met Matthijssen en Pelle. Waar uh, Hendriksen op de voet van de Italiaan viel. Uh, veel opzet was er niet. Dus uh, beide spelers zijn overigens ook weer opgelapt. We zijn nog steeds met 11 uh, tegen 11. Als AZ wat onder druk gezet wordt nu door Feyenoord. En de bal bij Pelle komt in het trafstopgebied. Rijne in zijn rug. Moet er aan de rechterkant weer uit. Legt hem aardig terug op Filena. Filena weer die rechterkant van het schapsomgebied in. Geeft dan een paasje dat voor alles en iedereen te zacht is. En door AZ kan worden opgepakt. En dan is er ook nog eens een overtreding gemaakt door een speler van Feyenoord. Ik denk dat dat Rubens Schaken is in dit geval. En krijgt de AZ even de rust om de bal weg te werken vanuit de laatste linie. Dat gaat Etienne Rijne doen. Een van de twee centrale verdedigers gaat het overlaten aan doelman Esteban. Die dus nog niet getest is. Dat geldt overigens ook voor Lamprou. Alleen Lamprou is wel een keer goed. Schrokken. van een corner van Maher vanaf de linkerkant werd hard afgevuurd. En ging eigenlijk door het 5 meter gebied heen. En ja, Lamproe is niet zo sterk bij dat soort corner situaties. Bleef ook staan. En heeft eigenlijk het geluk dat iedereen de bal vervolgens miste. Daar is AZ weer met Valkenburg. Of met Valkenburg. Met Gutmondsson. Halverwege de helft van Feyenoord. Verplaatsen naar de rechterkant. Daar is Berghuis. Berghuis kijkt, zoekt. En vindt Marcellus. Nou, misschien dat Marcellus nu Gutmondsson kan bereiken. Gutmondsson naar Berends. Nog even deze voorzet afwachten. Als die tenminste komt. Nee, die komt er niet. Want uh, het is Vilena die het bal bezit voor Feyenoord, zij het voor even herstelt. Het is 0-0 na bijna een kwartier. We gaan het hebben over schaatsen. Slotdag van de wereldbekerwedstrijden in Kolomna in Rusland. Was het eerder vandaag nog op de 1500 meter bij de mannen Oranje boven. Sebastian, hoe ging het bij de 3000 meter voor de vrouwen? Daar was het uh, Duitsland boven. En dan niet voor Beckert, de winnares van uh, vorige week. Maar voor Claudia Perstein. En uh, dat is voor de 40-jarige Claudia Perstein... Uh, niet haar eerste wereldbekerwedstrijdoverwinning. Ook niet op de 3 kilometer. Ze heeft er heel veel gewonnen. Maar wel haar eerste op de 3 kilometer althans... in ruim vijf jaar tijd uh, het verhaal... Is natuurlijk wel redelijk bekend, hè, Perstijn. Problemen gehad met haar bloedwaarden, die waren niet in orde. Daardoor verplicht langs de kant gezeten. Uh, ze miste daardoor de Spelen van Vancouver. Uh, uh, zij vond dat ze onterecht langs de kant stond. Omdat ze van nature die bloedwaarden uh, uh, niet goed zou kunnen uh, hanteren. Zouden, die zouden niet goed blijven van nature bij haar. Uh, afijn, uh, ze zit vol met energie om uh, zich te bewijzen op de volgende Spelen. En wint dus vandaag een drie kilometer. Tot nu toe uh, liep die afstand dit seizoen internationaal nog niet super. Vandaag doet ze dat wel niet. Net geen barrecord, maar 4-0-2-31 is wel de snelste tijd dit seizoen gereden. Eh, Sablikova eh, strand op 1500ste. Die eh, maakte nog een hoop goed in de laatste ronde, maar redt het net niet. En eh, voor het eerst op het podium Marije Joling. Zij wordt derde in een persoonlijk record. Een dik persoonlijk record van 4-0-3-90. Eh, had al wel eens op het podium gestaan bij Wereldbekers eh, ploegenachtervolging. Maar nog nooit individueel. Valkenborg wordt Walkenburg. De Nederlandse kampioen, wordt vijfde. Linda de Vries in een PR op de zesde plaats. We gaan even naar Andy Houtkamp. Want er wordt gevoetbal in Eindhoven, Andy. En gescoord door een ex-Eindhovenaar, zeg maar. Het is Jonathan Reis, die een shirt aan heeft. Ja, het ontgaat me een beetje met JK erop. Dat zal wel iets met Jezus Christus te maken hebben, maar waarom dan JK? Hij scoort in ieder geval. Het is de gelijkmaker, een vrije trap. Metertje of 16, uh, of nou 18, buiten het. Uh, of uh, van het doel af van keeper Waterman. Laag geschoten door de muur. Bal door het, uh, in het doel. En Rijs krijgt natuurlijk een gele kaart omdat hij zijn shirt uittrok. Maar het is in ieder geval 1-1 geworden. En Rijs, nota die scoort 26 wedstrijden spelen die bij PSV. Scoorde daarin 11 keer. En nu die hele belangrijke gelijkmaker na een kwartier spelen: PSV tegen Vitesse. 1-1. Maar we verder met Sebastian Tillman over die wereldbekerwedstrijd ja. in Kolomna. Die uh, drie kilometer. Ja, Bij... Ik had uh, Linda de Vries genoemd. Ik moet nog even Antoinette de Jong noemen, dat jonge talent. Ze wordt negende, maar wel ook in een dik persoonlijk record. Dus dat, uh, dat deed ze goed. Dus en ook Van der Weijden viel tegen. Die wordt één laatste. En die derde, vijfde, zesde plaats, de negende plaats van de Jong. Al met al tevreden over ja, de Nederlandse nou, vrouwen? Ja, je ziet dat de Nederlandse vrouwen veel dichterbij komen... op een afstand waar het problematisch was de laatste jaren. Uh, vijf kilometer ook vooral, maar toch ook de drie kilometer. En daar zitten ze nu veel dichter op uh, toppers als Pechstein... Blikov aan Beckett. Nou ja, Beckett viel vandaag een beetje, beetje tegen. Die komt niet verder dan de vierde plaats. Dus dat is uh, zeker hoopgevend voor de Nederlandse vrouwen. Dan nog even naar het restant van de dag kijken. De massa start. Ja, ja de mini-marathon uh, Bij de mannen. En we mogen hopen op iets meer uh, ja, <laughs> ja. enthousiasme en <laughs> ja. sfeer dan, dan in met ja, gisteren. Tristeren. bij de vrouwen was het uh, zeer tegenvallend. Gebeurde eigenlijk helemaal niets. Uh, ze reden uh, aan groep de rondjes en alleen bij de tussensprints dan ging het tempo omhoog. Maar er werd niet aangevallen. Vandaag bij de mannen. Drie man van de ploeg van Jillet anema uh, van de bandploeg, Arjus Ga, Christijn Groeneveld en Jorrit Bergsma. En die weten over het algemeen wel hoe ze hun sport moeten verkopen. Dus ik ga ervan uit dat het iets aantrekkelijker wordt bij de mannen. We spreken hier later, Sebastian. Dank je wel. We gaan even naar de uitslagen van het vrouwenhockey. De mannen zijn al onderweg naar de champions Trophy, en de vrouwencompetitie werd gewoon gespeeld. De uitslagen Kampong, HDM 0-2, Mob Den Bos 1-3... Laren 2-1, Pinoquet Amsterdam 0-1, Nijmegen... de Terry is belangrijk onderin 1-0 en Oranje-Zwart SCAC 0-3. betekent bovenin nogal... Het de volle score voor Den Bosch, Amsterdam en SCAC in positie. Geldt ook voor Laren, maar daar is het nog wel spannend... met Hurley en Kampong en Mop allemaal een beetje in de achtervolging. Onderaan wordt het moeilijker en moeilijker voor debutant De Terriers. Door de verlies tegen Nijmegen staan ze nu vier punten achter op plaats 11. Ze sluiten de rij. De topper in Eindhoven, PSV tegen Vitesse. Alles is weer mogelijk en die houdt kan. Het geel voor Dries Mertens vanwege een hensbal. Het is 1-1. En het was de eerste aanval, fatsoenlijke aanval van uh, Vitesse, uh, nadat PSV zo stormachtig begonnen en snel op 1-0 kwam via Timothy Drijk. Maar de eerste, de beste aanval van Vitesse was het raken. Goede actie van Boni. Die uh, neergelegd werd, een uh, meter of drie buiten strafschopgebied. En toen stonden daar klaar uh, Jonathan Reis en Theo Jansen Reis om met rechts. Uh, en uh, Jansen om met links eventueel in te schieten. Je verwacht dan Theo Jansen. De bal ligt uh, zeg maar in, het, uh, in de as van het veld. Keeper weet niet goed uh, links of rechts. En het is dan uh, toch verrassend Jonathan Reis die de bal laag door de muur heen speelt. Hoe kan die bal door de muur heen? Vraag je je af. Maar goed, het gebeurt. En uh, de gelijkmaker is een feit. Nu liggen er wat mensen geblesseerd op het veld. Onder andere Kevin Stroopman. En uh, ik zag ook Van Bommel even tegen het gras liggen toen ze probeerden om Marco van Ginkel te stoppen. Uh, dat lukte niet. Daarna maakte Mertens een hensbal, een opzettelijke hensbal. En dat betekent een vrije trap voor Vitesse. Dat natuurlijk uh, toch verrassend op die 1-1 komt omdat PSV zo goed begon. Kijken wat uh, Vitesse kan doen met deze vrije trap. Waar nu Theo Jansen wel in zijn eentje achter staat. En alles en iedereen op keeper Veldhuizen na op de held van PSV 1-1 de stand. 18,5 minuut gespeeld in deze kraker. Nummer 1 tegen nummer 3. Theo Jansen staat er klaar voor. De koppers in het strafschopgebied. Op de rand van het strafschopgebied. Boni kan natuurlijk heel goed koppen. Maar de bal gaat richting Rijs. En daar gaat hij bijna ook naartoe. Het is van Ginkel die de bal naar Rijs speelt. En Rijs krijgt hem niet onder controle. En dan is het Waterman die de bal kan plukken. Hoog boven iedereen uit. En opgevangen wordt door Boni. Het is een lekkere wedstrijd om naar te kijken. Omdat beide ploegen graag willen voetballen. En ook goed kunnen voetballen. Dat is duidelijk. 1-1 na 19 minuten spelen bij PSV tegen Vitesse. AZ Feyenoord, Ronald. Ook een leuke wedstrijd tot nu toe naar te kijken. Nou, willen wel, maar kunnen niet tot nu toe. Eerste 20 minuten vooral rommelig, Eigenlijk nauwelijks kansen. Afgekeurde goal van Eltidoor. Dat is het enige wapenfeit waar we nou echt eens een keer enthousiast van zijn geworden. Voor de rest is het een beetje zoeken aan beide kanten. De bal gaat niet goed rond. Spelers kunnen niet uit duels blijven. Veel kleine blessures, kleine overtredingjes. En een corner nu voor Feyenoord. Die Jordi Klaas gaat nemen vanaf de linkerkant. Misschien dat dat wat Soelaas biedt. Feyenoord is eigenlijk een minuut of twee voor het eerst wat dreigend geweest. En een actie van Schaken aan de rechterkant. Voorzet Bruno Martens in, die was wel mee voorin. Maar ja, die kreeg niet echt het hoofd goed onder de bal. Kopte de bal naast de goal van Esteban. Misschien dat dit wat Sulaas briet voor de Rotterdammers. Als Klaasie klaar staat om die corner te nemen. Afwachten hoe de wind staat op dat moment. Dat kun je zien. bal komt bij de eerste paal. Wordt gemist door een aantal spelers. Dan Boetius brengt de bal terug. pellen pellen wil een halve maar op de penalty stip. Maar daar is de borst van Hendriksen die dat voorkomt. AZ wil eruit komen. Lange bal richting Berends onschadelijk gemaakt door Jan Maat. Dan moet naar de rest doen. Nou, met hangen en wurgen blijft Feyenoord via Immers. Filena en Janmaat in balbezit. Maar dan is er ook nog een overtreding geconstateerd. Op Filena. Gemaakt door Berghuis. Gek, want ik dacht eigenlijk dat Blom, de scheidsrechter van vanmiddag, voordeel gaf aan Feyenoord. Immers bleef tenslotte in balbezit. Maar besluit toch maar te fluiten. Als hij ziet dat Tony Filena ondaan is van één schoen. Die stond nog op het veld. Het is wel de tijd om die schoen te zetten. Maar om dat nou op een winderig veld in Alkmaar te doen. Ik denk niet dat die gevuld wordt op korte termijn. Duurt dus even voordat de middenvelder van Feyenoord de schoenen aan heeft. Kunnen we? vertellen dat eigenlijk beide trainers natuurlijk spelen tegen een oude ploeg waar ze niet heel succesvol zijn geweest. Zes maanden verbeek bij Feyenoord, vijf maanden Koeman bij AZ. Dus beide zitten misschien nog met enige gevoelens op de bank vandaag te kijken naar de verrichtingen van de beide ploegen. De wedstrijd moet nog een beetje op gang komen. 22 minuten zijn we bezig. De kansen zijn schaars. Het goede voetbal is er niet en het is nog 0-0. Ondertussen is er ook een wedstrijd in de eerste divisie. Een streek derby, Sparta tegen Dordrecht. Stand is daar 1-0 door een doelpunt van Deekman. of My Love and the Emotions Adriane Herzog heeft haar nationale titel op de lange cross geprolongeerd. Dat deed er was tijdens de NK, onderdeel van de Warandercross in Tilburg... te snel voor Rut van der Meijden, die vorig jaar ook tweede werd... en Marine Koster werd daar derde. Bij de strijd om de winst in de internationale Warandeloop... moest Herzog na 8000 meter alleen de Portugese Anna Dulce Felix voor zich dulden. Nels Handbalsters hebben in Kiev de finale om de Tourching Cup verloren. 22-29 werd er verloren van Hongarije. Eerder werd Tsjechië verslagen en werd Rusland werd gelijk gespeeld. En Nederland bereidde zich in de Oekraïne in voor op het WK-kwalificatie. Terwijl die donderdag begint dat allemaal in Apeldoorn. Eerste tegenstander is Israël en de andere zijn Slovenië en Oostenrijk... voor het WK 2013 in Servië. Op weg naar het NOS-journaal van drie uur. Bij AZ tegen Feyenoord staat het altijd 0-0. Klein half uurtje gespeeld daar. En PSV-Vitesse staat op 1-1. Het werd 1-0 door de Rijk, 1-1 reis. En eerder vanmiddag de Roda JC tegen Ajax in 1-2. 1-0 Hupperts, 1-1 Eriksen en vlak voor tijd 1-2 Schöne. Bij Sparta uit Roordrecht nog altijd 1-0. Meer sport zometeen dus na drieën. Tot zo. en is langs de lijn. Op één. Anna. Morgen om 7 uur. Amnacht. Frank de Jong. Anna. Is alles wat ik vroeg. Mensen.